zes uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Problemen door hoogwater nemen af. Syrische kolonel overgelopen naar betogers en Jan Blokhuizen aan de leiding op EK Allround schaatsen. Het weer vanavond en vannacht blijven af en toe regenbuien vallen en neemt de wind nauwelijks in krachten af. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden. Morgen begint de dag met buien, afgewisseld door korte opklaringen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 Het stormachtige weer van de afgelopen dagen heeft wel dieren in de problemen gebracht. De zeehondencrash in Pieterburen bijvoorbeeld, die zit nog bomvol. Goedenavond, Lenit Hart van de zeehondencrash. Ja, goedenavond. Om hoeveel zeehonden gaat het? We hebben in huis 365. Hoe... Echt waar, in dat kleine Pieterburen. Ja, want hoeveel zitten er, er normaal eigenlijk? Nou, in deze tijd zo'n uh, 200... Ja, en dat dan... is ook al veel, maar nu zijn het er echt de dubbele. Want kan ik crash dat nog aan? Nou, wij kunnen altijd alles aan. We krijgen vrijwilligers van over de hele wereld. We hebben mensen nodig die ook zeehonden kunnen voeren. Het is natuurlijk al deze dieren die hebben problemen. En dat is gekomen ook door die uh, hevige stormen de laatste tijd. En die enorme tijen water hebben ze geen rust gekregen. Ze waren nog precies... Nou, echt, je zou zeggen, ze zitten in een balans nog. Ze redden het uh, om, om ouder te worden. En dan zo'n storm eroverheen, geen rust. Dan kiepen ze om en ze spoelen overal aan Bij... Bij bushokjes, bij het tankstation, over de dijken heen. Het is echt een puinhoop. Ja, ze spoelen aan, maar je zou zeggen: met hoog water, ja, dan zwemmen ze toch ook weer terug? Nee, nou, nou ze, ze zitten aan de verkeerde kant van de dijk ook. Oké. Okay. Dus ze, ze, maar ze zijn dan ook ziek. Ze hebben longwormen, ze hebben allemaal bloed om de kop. Ze redden het net niet. En dat komt gewoon door een aantal uh, dingen die er natuurlijk altijd gebeuren met zeehonden. Maar deze storm, en zeker voor de baby's van de grijze zeehond... ik denk dat we bijna alle pasgeboren jonge grijze zeehonden in de zeehondencres hebben. Ja, en wanneer kunnen ze dan weer terug naar zee? Nou, over twee maanden, twee, drie maanden. We hebben gelukkig ook al dieren die er al waren van, het vorige, van in december. Die kunnen alweer wat van weg. Maar er komen nog iedere dag bij. Gisteren hadden we 26 op één dag. En ze komen van Zeeland tot en met de Duitse kust. Overal liggen ze in de kwelders. Het is echt, uh, nee, dit, dit heb ik in de 40 jaar dat ik met 200 bezig ben nog nooit eerder meegemaakt. Nee, maar u zegt dus uh, 200 normaal, nu zijn het er 365. Uh, de, past dat wel allemaal op elkaar? Ook als er nou, nog bijvlucht bij komt? Nou, wij nou, zijn heel creatief. Hè? Dus we hebben een tent. Die tent was eerst 20 meter, toen moest die 30 worden, nu is die 40 meter. En we hebben altijd al heel veel badkuipen, baden en alles verzameld. Nou, dat staat allemaal keurig. De zeehonden hebben allemaal een plekje nog. En we bedenken iedere keer er weer wat bij. Ja, u heeft dus eigenlijk vooral veel vrijwilligers nodig, ja. begrijp ik. Mensen. Ja, menskracht. Die willen schoonmaken, boenen, schrobben. En we gaan nu ook wat dierentuinen vragen... of ze mensen hebben die ook echt met dieren gewerkt hebben... dat ze een zeehond kunnen pakken. Want het zijn helemaal geen lievertjes. En als je gebeten wordt, dat moeten we niet hebben. Dus we moeten wel mensen hebben die weten wat, uh, wat dieren zijn. En zeker wilde dieren. En daar gaan we naar kijken. We hebben het buitenland al helemaal leeg. Iedereen in het buitenland is al bijna bij ons. Ja. En ja, we hopen nu in Nederland nog mensen uh, te kunnen vinden... die ja, ons kunnen we... helpen. Laten we hopen dat u veel hulp krijgt. Ja. Leed Hart van de Zeehondekrisch in Pieterburen. En er is ook goed nieuws te melden over het hoge water in het noorden. Het Woudagemaal in het Friese Lemmerg heeft deze week 10.000 bezoekers gehad. En vorig jaar kwam de 10.000se uh, 10 bezoeker pas in de maand september binnenlopen. Het Woudagemaal is het oudste nog werkende stoomgemaal... en draait al de hele week op volle toeren om overtollig water af te voeren naar het IJsselmeer. Hilda Boesjes-Beljon van het Woudagemaal, goedenavond... Goedenavond. Dat is dus eigenlijk dubbel succes. Veel water afgevoerd en veel bezoekers. Heeft u nog iets speciaals gedaan voor die tienduizendste? Ja, natuurlijk hebben we iets speciaals gedaan. We hebben, uh, het was een meneer uit Tilburg, die had een reis van uh, ruim twee uren erop zitten toen hij bij ons aankwam. En hij, is, uh, hij heeft een, uh, een fitbehandeling ondergaan. Hij heeft uh, een rondleiding door ons uh, stoomgemaal gekregen door de chef-machinist in eigen Persoon. En hij heeft een uh, exclusieve replica gekregen van uh, een van de koperen... Smeerkannetjes die bij ons worden gebruikt in het gemaal. Ja, u, heeft een, u heeft een stoomgemaal. Hè? Wat, wat is er zo bijzonder aan uw gemaal? Het is het grootste nog functionerende stoomgemaal in de hele wereld. Het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En uh, er zijn natuurlijk wel stoomgemalen die nog werken. Maar die van ons die functioneert ook nog. Het uh, is een volwaardig onderdeel van de Friese waterhuishouding van Wetterskip Friesland. Ja, kan dat eigenlijk wel, al die kijkers, als u druk bezig bent met het afvoeren van het water... Ja, de kijkers die gaan dus ook onder begeleiding van uh, uh, wij hebben een pool van 80 vrijwilligers. En die begeleiden de gasten door het gemaal. En natuurlijk zijn de uh, gevaarlijke uh, delen, de vliegwielen, die zijn uh, uh, keurig afgezet met, uh, met materialen. Ja, hoeveel water is er de afgelopen week eigenlijk afgevoerd? Uh, exact kan ik dat niet zeggen, maar wij verpompen 4 miljoen liter water per minuut. Okay. En dat is uh, gebeurd sinds. Afgelopen maandagavond is het, uh, is het gemaal opgestuurd om, uh, om een uur of half tien. En, heeft u en dan nu gaat weer... het vol continu door. En heeft u het nu weer wat rustiger nu het water zakt? Uh, nou, ik weet het niet, want er zijn nog heel veel belangstellenden. Wij hadden vandaag uh, weer uh, ruim 2000 bezoekers. We zijn morgen ook nog open. En uh, het, uh, zoals het nu lijkt, uh, het gemaal draait zeker morgen ook nog... en uh, naar alle waarschijnlijkheid maandag. Maar dat uh, zetten wij uh, de definitief op de website af.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 Volgens hem liggen daar op drie begraafplaatsen meer dan 460 lijken. De nieuwe missie van mij en mijn manschappen is om de betogers in Hama te beschermen, zei de kolonel. Het is het NOS-journaal, Jeroen Tchepkama. Koningin Beatrix is aangekomen in Abu Dhabi. voor een staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Ze is daar op uitnodiging van president Sheikh Khalifa. De koningin wordt vergezeld door prins Willem-Alexander en prinses Maxima. En er is ook een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven meegereisd naar de oliestaat. Morgen begint het officiële bezoek. Het is het vijftigste uit de regeringsperiode van de koningin. Het bezoek aan de Emiraten duurt twee dagen. En daarna reist het gezelschap door naar Oman... op uitnodiging van Sultan Kaboes. Dat staatsbezoek was vorig jaar maart uitgesteld... vanwege de onrust in Oman. Na de dood van twee demonstranten in Oman... vond de Tweede Kamer het niet gepast als het bezoek zou doorgaan. Tot ongenoegen van een deel van de Kamer... ging de koningin toen wel naar Oman... voor een privédiner met Sultan Kaboes. Het leger van Kenia heeft de Somalische terreurgroep Al-Shabaab... naar eigen zeggen een forse slag toegebracht. Bij een aanval zijn 60 militanten gedood. Ook zouden de afgelopen weken tientallen militanten zijn gedeserteerd. Een Keniaanse regering, legerwoordvoerder zegt dat Al-Shabaab volledig geëlimineerd zal worden. De radicaal-islamitische groepering ligt de afgelopen maanden onder vuur. Niet alleen het leger van Somalië's buurland Kenia... is de grens overgestoken om Al-Shabaab te bestrijden. Ook het Ethiopische leger is in Somalië om de groepering aan te vallen.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 De politie heeft met sonarboten en duikers uitgebreid gezocht naar de man. Zo'n 100 vrijwilligers uit Haghorst en omstreken hielpen mee. De politie later vandaag de identiteit van de doden vast te stellen. Bij de Europese kampioenschappen Allround in Budapest... gaat Jan Blokhuizen na twee afstanden aan de leiding. Blokhuizen begon het toernooi met een derde tijd op de 500 meter... en werd daarna tweede op de 5 kilometer. Hij verloor op deze afstand wel vier seconden op de winnaar Sven Kramer. Ik denk van, van Sven gewoon een sterke race. En uh, ik zelf uh, reed gewoon een, uh, een goede steady 5 kilometer. Ja, niks bijzonders, maar uh, gewoon goed. Op zich, uh, ik, ik had uh, gehoopt om wat iets langer in, in de lage in de te houden. Maar toen ging ik op een gegeven moment naar 1.5. En toen moest ik hem daar uh, vlak op houden. En ik had gehoopt dat, uh, dat ik hem iets, uh, iets langer laag uh, kon houden. Maar goed, ik uh, denk uh, al met al gewoon wel een, een goede tijd, tweede tijd. Dus uh, daar kan ik mij door naar morgen. Sven Kramer won na een jaar afwezigheid weer een 5 kilometer op een groot toernooi. En hij maakte na de eerste dag dan ook een goede indruk. Nou, ik heb er ook wel zin in. Ik uh, ben vooral blij met de vijf kilometer vandaag. Uh, ook fysiek gezien uh, was het mijn best vijf van het hele jaar. En uh, ja, dat uh, stemt me vooral tevreden. Blokhuizen leidt in het klassement met een kleine voorsprong op Kramer. En daarmee belooft het morgen een spannende dag te worden. Blokhuizen heeft er vertrouwen in dat zijn voorsprong van ruim een seconde voldoende is. Dat is gewoon... Uh, gewoon uh... Gewoon goed en uh, morgen een hele, hele strak uh, 5 meter rijden... En uh, met uh, wat voorsprongen de 10 in uh, gaan, hopelijk. Ja, mijn 10 is natuurlijk al sterk op niet van Sven, dus daar maak ik me zelf van zorgen over. Nou ja, goed, ja, dat wordt, uh, wordt spannend. Ja. Dan de vrouwen. Daar nam Martina Sablikova een voorschot op de Europese titel. De Tsjechische wonde 1500 meter met een ruime voorsprong op haar belangrijkste concurrenten: Irene Wust en Claudia Pechstein. Wust kwam tot haar eigen verbazing niet verder dan de zesde tijd. Ik had trouwens zelfs die week dat ik heel goed in de race lag... want ik kruisde over Claudia heen. En... Ja, ik kan toch zeggen dat Claudia en ik afgelopen, uh, of begin van het seizoen, allebei een hele goede vijftienhonderds race gezien de World Cups. En, ja, ook gewoon, uh, ik, bedoel, ik voel me goed, ik ben goed in vorm, alleen uh, ja, dan uh, kom je over de finish in de rij 2 dan heeft Sablikova morgen op de afsluitende 5 kilometer... een voorsprong van 4 seconden op Wüst. Nummer 3, de Russische Skokova, staat op 9 seconden. Wüst kan de titel vergeten en moet zich nu richten op de tweede plaats. Ja, zeker. Dat, dat sowieso. En, uh, nou ja, goed. Sablikova moet ook overeind blijven. En uh, proberen weer te doen wat ik gisteren met 3D uh, tegen de wind in... Uh, aanvallend rijden en kort bochten aanvallen... en dan op uh, het andere rechtstuk met de wind mee uh, iets langer rijden. Maar... Uh, ik ga gewoon morgen nog lekker schaatsen en heel erg mijn best doen. En dan zien we het wel. Ook de andere Nederlandse vrouwen staan bij de eerste tien in het klassement. Daniane, Dania, Diane Valkenburg is vijfde, Lina de Vries zesde en Anouk van der Weijden negende. De Vries verraste op de 1500 meter met de tweede plaats. Ja, zeker weten. Ik had niet verwacht dat ik tweede zou worden. Nooit niet. Nou, ik voelde zeg maar, dat mijn opening supergoed was. Of in ieder geval, die voelde heel stabiel. Zelfs tegen de wind in. En alleen met de eerste binnenbocht zeg maar, na 300 meter had ik moeite. Omdat ik met heel veel snelheid erin vloog en je krijgt de wind zeg maar, op je zij. En dat had ik even zo van hoe blijf staan, goed doortrappen... En uh, nou, dat rondje ging goed ik schrok eigenlijk de hele tijd van mijn rondetijd op het bord. Wij toen dacht ik echt... Huh. Toen kreeg ik de laatste ronde heel zwaar. Nou ja, dat uh, zag je ook wel. Maar tweede, alles weer vergeten. VVV Venlo heeft met CSK Moskou overeenstemming bereikt over de transfer van aanvaller Ahmed Moussa. De 19-jarige Nigeriaan tekent een contract voor 4,5 jaar bij de Russische club. VVV ontvangt ongeveer 5 miljoen euro voor de snelle Afrikaan... die anderhalf jaar geleden debuteerde bij de Limburgse club. Ook Pontus Wernblom van AZ lijkt de overstap te maken naar CSKA Moskou. AZ heeft een akkoord bereikt met de Russen... en nu moet de Zweed nog persoonlijk rondkomen. Feyenoord heeft een oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels... met 4-2 gewonnen voor de Rotterdammers scoorden Manuel, Martins, Indy, Guidetti en Fernandes. De wedstrijd stond in het teken van het goede doel. De opbrengst ging naar een stichting die kinderen met kanker ondersteunt. Feyenoord vertrekt maandag naar een trainingskamp in Marbella... om zich verder voor te bereiden op de tweede helft van de competitie. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Het is niet druk op de weg, maar toch een file. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Klappenbuinenberg en Bussum, drie kilometer. Het staat behoorlijk stil. Ze zijn aan bezig met een technisch onderzoek. En daartoe zijn twee rijstroken dicht. Dan nog de hoofdpunten van het nieuws. De problemen door het hoogwater nemen af. In de meest bedreigde provincies Groningen en Friesland is het water vandaag flink gezakt. Veel van de omwonenden van een bedreigde dijk bij het Eemskanaal zijn inmiddels weer thuis. In Syrië is een kolonel met zo'n 50 manschappen overgelopen naar de oppositie. En koningin Beatrix is aangekomen in Abu Dhabi voor een staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Ze wordt vergezeld door prins Willem-Alexander en prinses Maxima. En er is ook een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven mee gereisd. Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov. het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. En terwijl we de afgelopen dagen de ene naar de andere gelukswens uitgesproken en gekregen hebben... vinden heel veel van ons januari juist een maand die weinig reden tot vrolijkheid geeft. De feestdagen zijn voorbij, het is toch donker en de lente zien we nog niet aan de horizon. Daarom straks een gesprek met neurobioloog Loek van der Schuur over de vraag... hoe lang onze hersenen een geluksgevoel kunnen vasthouden... En met klinisch psycholoog Claudie Bokting over de vraag hoe het komt dat mensen die lijden aan de depressies zo ongevoelig lijken voor prettige zaken als drank, eten en seks. Daarvoor hebben we muziek van It, en we beginnen met socioloog Gabriel van der Brink. Ook hem hebben we uitgenodigd vanwege het begin van het nieuwe jaar omdat hij in een onlangs verschenen boek betoogt dat we niet zo somber moeten zijn over de staat van Nederland. Hij ziet bij Nederlanders juist veel idealisme, betrokkenheid... en een groot besef van wat werkelijk van waarde is in het leven. Welkom allemaal. Gabriel, eh, dat boek dat heet eh, Een afrekening met het cynisme. Dat is tenminste de tweede titel, hè? eigen idealisme En dan Een afrekening met het cynisme in Nederland. Wat versta je onder cynisme? Nou, dat is... Eh de houding waarbij mensen... als kijk, als iemand over idealen begint... of over iets waardevols begint... of over het hogere begint... dan, dan zijn er altijd mensen die zeggen... ja, dat zeg je nou wel... maar eigenlijk bedoel je... Hè, er zitten bepaalde belangen achter... of eigenlijk komt er niks van terecht... of eigenlijk is beschaving maar een heel dun laagje vernis. Dus eigenlijk is een mens slecht... en is de samenleving slecht... en valt het in de realiteit altijd tegen. Dus stel je niet aan dat idealisme is eigenlijk flauwekult. Dus die, die manier van reageren... Uh, je kunt het wat chicer zeggen, dan zeg je, ben je sceptisch. Maar het is vaak een bittere ondertoon. Er zijn ook vaak teleurgestelde mensen. En die heb je nogal wat in Nederland. Eh, vooral in de mensen die de openbare sfeer, de openbare opinie eh, bedienen. Bedoelt de media? Bij de media vind je deze houding vaak? Nou ja, dan zitten wij nu goed tegenwerk te verrichten. Maar, maar bedoel je, als je zegt uh, bij idealisme, ja, daar zit iets anders. Dat mensen niet kunnen geloven. Dat je iets doet zonder eigen belang dat je echt iets voor een ander of voor een grote zaak over hebt zonder er, er zelf beter van te worden. Nou, we hebben in uh, de afgelopen 30, 40 jaar wel een mensbeeld gekregen wat waarin het eigen belang heel erg centraal staat. Uh, dat is zelfs een deel van het regeringsbeleid. Hè. De burgers worden opgevat als uh, calculerende wezens die hun eigen belang nastreven en daar is daar wordt ook vanuit de beleidshoek uh, eigenlijk mee gerekend. Maar is dat nou zo? Zijn mensen primair met hun eigen belang Bezig. Wat wij onderzocht hebben, uh, we zijn naar allerlei gewone mensen gegaan. We hebben het ja. onderzocht, we hebben het gevraagd, we hebben het in de praktijk onderzocht. Dan blijkt daar uh, eigenlijk uh, zelden iets van. Namelijk, mensen zorgen wel goed voor hun belang... maar dat is helemaal niet het enige en ook niet het voornaamste waar ze voor leven. Naast hun eigen belang zorgen ze ook heel goed voor hun ander... Ze willen iets voor de maatschappij doen. Ze hebben ook wel bepaalde waarden. Morele waarden, religieuze waarden, esthetische waarden. Ze willen iets voor de natuur doen. In werkelijkheid is het leven toch veel gemixter. En is het echt onzin om te doen... alsof mensen primair vanuit hun eigen kom, belang leven. Waar komt dat cynisme vandaan? Je zegt de media zijn de vertolkers ervan. Maar waar komt het vandaan? Uh, ja, dat is... Uh, als ik, als ik dat precies wist, dan uh, had ik niet zo'n dik boek hoeven te schrijven. Het heeft iets te maken met de secularisatie... omdat natuurlijk in vroeger tijden, toen, toen kerken nog vol zaten... en er ook wel veel mensen religieus waren... dan heb je een soort uh, taal waarin die idealen kunnen worden uitgedrukt. Ik bedoel, dan, dan gaat het misschien over het hiernaam... of het gaat over de hemel of het gaat over God... maar dan heb je nog wel woorden en beelden om dat hogere uh, uit te drukken. Nou, ja. nu de kerken leeg zijn, hebben wij die taal niet meer... Dat speelt een rol. Uh, wat ook wel een rol speelt is dat... Uh, tenminste, zo zie ik het zelf want Sinds 1980 hebben de economen... en ook het economisch denken in Nederland... wel een geweldig grote invloed gekregen. En ja. je weet dat economen ervan uitgaan... dat de mens primair een egoïst is. Dus dat beeld, dat mensbeeld... en ook dat maatschappijbeeld... is wel heel invloedrijk geworden. Ja. Maar ik uh, refereer aan het gesprek... dat jullie drieën, Loef van de Scheuren... Claudie en jij hadden aan de tafel. Dat jullie, als jullie onderzoek publiceren, haatmails krijgen. Dan denk ik, waar, die boosheid leeft dus blijkbaar ergens. Waar komt die boosheid vandaan? Ik krijg nooit haatmails. Oh maar... Waar komt die boosheid vandaan? Ja, dat is een misschien net iets andere context. Uh, wat nu, natuurlijk nu heel erg populair is, boeken die ons brein beschrijven. Ja. En uh, uh, Ook suggereerde dat er eigenlijk allerlei oorzakelijke verbanden zijn tussen specifieke stoornissen in de hersenen en psychische aandoeningen. En uh, ik doe met name onderzoek naar psychologische behandelmethoden bij depressie en angst. En dan krijg ik, uh, als er weer eens een interview is geweest uh, waarin uh, uh, aandacht besteedt aan de rol van de hersenen bij psychische aandoening... krijg ik wel eens haatmails. En die gaan er dan over dat men zegt... ja, hoe, kunt u, hoe durft u überhaupt onderzoek te doen naar psychologische okay. behandelmethoden? Want het is een hersenaandoening, dus er is niets aan te doen. Maar het, het gaat er niet om die opvatting... maar het gaat erom dat er een boosheid in zit... Ja, nou in dit geval en denk dat... ik ja, ja, dat de boosheid er dan met name in zit. Ja, ik heb een medische okay. aandoening ja. waar ik zelf niet voor verantwoordelijk ben. En dan komt u met een psychologische behandelmethode... Goed. waarbij je wel zelf iets moet leren om ook weer beter te kunnen worden. En ja. het is jammer, dat is een van de misverstanden. Ook als het een hersenaandoening zou zijn... dan zou het heel goed behandelbaar kunnen zijn ja. met een psychologische behandeling. Goed. Uh... Ook weer goed nieuws eigenlijk, <laughs> hè? Ja, eigenlijk wel. <laughs> uh, Gabriel, je hebt... Uh, met een groep wetenschappers van de Universiteit Tilburg onderzoek gedaan. Dat onderzoeksproject heette De Lage Landen en het Hogere. Wat, wat versta je onder het Hogere? Uh, wij hebben daar een werkdefinitie van opgesteld. Want uh, als je iets gaat onderzoeken, moet je natuurlijk uh, afbaken... waar hebben we het over en waar hebben we het niet over. En die werkdefinitie luidt als volgt. Het Hogere is de verbeelding van een geheel waarmee ik mij verbonden weet... en waardoor ik mij geroepen voel tot onbaatzuchtig handelen. Dat is mondvol. Maar bestaat... weet, weet nog één keer al. ik vind hem wel mooi. Ja, ik zou hem graag herhalen. Het hogere is de verbeelding van een geheel... waarmee ik mij verbonden weet... en waardoor ik mij geroepen voel tot onbaatzuchtig handelen. Okay. En de drie elementen die erin zitten... ik moet het even uitleggen, anders dan denken de luisteraars... wat is dat nou toch weer voor Akabadawa? Kijk, het gaat in de eerste plaats om iets van de verbeelding. Dus het hogere... Is niet van de, zo tastbaar als deze tafel waar wij nu aan zitten. Het hogere sfeer is in de sfeer van beelden, van verbeelding. Dus het heeft die, zeg ik, die, die status. Dat is één ding. En het is een geheel. Het gaat dus niet over mijzelf als individu, maar het gaat over iets groters. Dat, dat kan zijn de maatschappij, dat kan zijn God, dat kan zijn de natuur, dat kan de kosmos zijn. Maar het is altijd groter dan ik ben. Mm -hmm. En ik ben daarmee verbonden. Dus ik weet mij verbonden met een groter geheel. Ik ben me opgenomen in een groter geheel. En ten derde, heel belangrijk, althans in het Westen. Het is niet een vrijblijvend iets. Die verbondenheid met dat geheel die zet mij aan, die stimuleert mij tot onbaatzuchtig handelen. Dus tot niet-egoïstisch gedrag. En dat laatste is met name zo belangrijk, omdat er ook wel tradities zijn, bijvoorbeeld in Azië, waarin je wel verbonden kunt zijn met een groter geheel, de spirituele ervaring kunt hebben... maar zonder dat dat hier op aarde tot onbaatzuchtig gedrag leidt. En wij hebben deze definitie met opzet zo gemaakt... omdat in de traditie van het Westen, dat heeft natuurlijk alles met het christendom te maken... Uh, idealen en morele beginselen pas echt serieus worden genomen. Als je daar ook consequenties aan verbindt in maatschappelijk of persoonlijk handelen... Ja. het moet wel uit je daden blijken. Ja. Niet alleen maar iets vinden? Nee, en ook niet alleen een zalig gevoel of je heel erg gelukkig voelen. Nee, je moet, je moet in het Westen iets onbaatzuchtigs laten zien. En wat hebben jullie dan precies onderzocht? Nou, wij hebben onderzocht hoe gewone Nederlanders... dus het gaat niet over elite of over de hogere kunst... hoe gewone Nederlanders nu invulling geven aan dat hogere. Dus uh, de, de, sommige mensen vullen dat inderdaad traditioneel religieus in. Anderen vullen in kerken. dat... kerken. Ja, dat is ongeveer een derde van de mensen... Een kwart van de mensen doet dat. De helft van de mensen in Nederland vult dat heel maatschappelijk in. Dus die zijn veel met de maatschappij bezig. Of voor arme mensen. Of die willen iets voor de derde wereld doen. Of die willen iets voor uh, de Amnesty uh, International-achtige activiteiten. Zijn dat mensen die geld geven of vrijwilligers? Dat is van alles. Dat kan geld zijn. Dat kan steun geven. Dat kan zelf een jaartje ergens gaan werken. Het kan Aha. zijn voor je buren zorgen. Dat neemt hele verschillende vormen aan. En als je aan. zegt de helft. Zijn dat de helft van de mensen die jullie onderzocht hebben? Of is dat ongeveer de helft van de Nederlanders? Wij hebben natuurlijk een reproductie. Als je, je begrijpt, ja. wij hebben niet zoveel wat willekeurig mensen. We hebben een steekproef van 800 mensen en die is behoorlijk representatief. En van die 800 mensen was ongeveer 45% sociaal georiënteerd. Okay. En dat is nog een derde niveau, begrijp ik. Ja, dat is heel interessant, ook in verband met de discussie die we net hadden. Dat wat je ziet opkomen sinds 1970, eh, dus de afgelopen decennia... is dat er behalve zeg ik, het sacrale, het religieuze en het sociale, het mm -hmm. maatschappelijke... is het vitale enorm aan belang... Aan het winnen. En met het vitale bedoelen we alles wat te maken heeft met gezondheid, met natuur, met het lichaam, met seks, met uh, dieren. Dus alles wat de biologische kant van het leven betreft, dat is in een hoog tempo een nieuwe. Ik zal niet zeggen een nieuwe religie, dat is, maar het is een vorm van toewijding, een vorm van uh, waarde die mensen echt omarmen, waar ze ook iets voor doen. En, uh, die maar geef ook... eens een voorbeeld. Nou, kijk, we hebben in Nederland al een enige tijd een partij voor de dieren. Hè, oh. In het parlement. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat is eigenlijk een beetje flauwekul. Want er zijn wel serieuzere problemen in de wereld dan voor de dieren. Nou, als je gaat kijken hoe serieus mensen met dieren... met de natuur, met milieu, met uh, biodiversiteit... maar ook met sport, maar ook... Uh, maar in met... dat rijtje noemde je ook seks. Ja, natuurlijk. En wat uh, bedoel je daarmee dan? Nou... Die, uh, herwaardering van, of die, die nieuwe waardering voor het biologische en van het lichaam... dat is wel een, een fundamentele verandering in het Westen. Waarom? Omdat het lichaam in het Westen... ook weer als gevolg van die christelijke traditie... lange tijd in een negatief licht kwam te staan. De mens was vooral geest, ziel en moraliteit... en het lichaam dat, dat liep er maar een beetje bij... Na de seksuele revolutie en door de seksuele revolutie... is eigenlijk in het Westen onze hele verhouding tot het lichamelijke grondig veranderd. Ja. Wij genieten van het lichaam en wij trainen het lichaam. En wij waarderen het lichaam, wij verheerlijken het lichaam. En dat is iets nieuws. Ja. En in zoverre hoort seks dus er compleet bij. Ja. Nou, vroeg ik straks al, waar komt dat cynisme vandaan? Hè? Die, die, die, die somberheid. Um, maar heb je er nu... Ondertussen, terwijl je tegen mij staat te praten, nog een ander antwoord op dan alleen het verdwijnen van, van de kerken, de, de secularisatie? Nou, eerlijk gezegd, niet. Waarom zou ik? Ik, ik mag graag al een nieuw idee genereren, maar het is niet zo dat ik in tien minuten. Nou ja, Heerlijk nieuw ideeën. Uh, ja, omdat ik. ik zat heb je misschien zelf een suggestie? Nou, ik zat er zelf nog ondertussen over na te denken, nou, is dat wel een bevredigend antwoord? Dat het alleen maar daarin zit. Heeft het ook niet te maken met dat wij Mag ik dan ook even... door de welvaart ongelooflijke verwachtingen gecreëerd hebben? Dat het altijd, nou ja, beter kan, mooier. Uh, de welvaart speelt wel een rol, maar een andere rol dan je vermoedt. Uh, onderzoek niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld laat zien. Uh, meneer Engelhard heeft dat uitgezocht. Dat naarmate samenlevingen welvarender worden en, en ook meer modern worden. Dat de aandacht voor uh, allerlei ideële uh, engagementen toeneemt. Oh ja. Niet afneemt, maar toeneemt. Dus het is helemaal niet zo dat mensen die welvarend zijn... dat die dus in moreel opzicht of spiritueel opzicht lui worden of zich verwend Dat is niet het geval. Die worden juist heel gevoelig voor, voor mensenrechten. Voor, ook voor de natuur. Het zijn ook in Nederland de hoogopgeleiden... die daar meer gevoelig voor zijn dan laagopgeleiden. Gemiddeld natuurlijk ja. gesproken. Dus welvaart, moderniteit, vooruitgang is niet... Uh, daarmee wordt het hoger, niet minder. Het wordt juist... Uh, wijder verbreid. Dat is misschien contra intuïtief maar heel interessant... omdat dat namelijk betekent dat het hogere dus niet alleen maar... in tijden van nood, in tijden van armoede... of in tijden van dreiging aan de orde is... maar vrij permanent aanwezig... hoewel het natuurlijk in de moderne samenleving... wel <coughs> andere vormen aanneemt dan bijvoorbeeld in de agrarische maatschappij. Ja. Het verandert wel, maar het is volop bij ons aanwezig. Ik zal nog één ding aan toevoegen en dan... Uh, uh, uh, Nederland is, als je het op Europ Europese schaal bekijkt, in dit opzicht kampioen. Er is geen land in Europa waar zoveel verschillende vormen van toewijding, noem ik dat. Ja. Uh, dus van, van dat mensen hun best doen voor, voor iets hogers. Uh, aan de orde zijn als in Nederland. En dat is heel interessant, want wij denken allemaal door de discussie over het onbehagen dat Nederland aan het verloeden is, aan het verhusteren is. No way! Het is Nederland is vergeleken met andere landen natuurlijk een, een, een paradijsje van mensen die zich aan allerlei idealen meervoud toewijden. We zijn ja. natuurlijk niet allemaal dezelfde, maar. Maar zou het, het cynisme dan niet voort kunnen komen dat misschien? Ja, sorry. Ja. Nee, ik zat vanaf. er even mee te denken aan van heel waar fijn. komt dat cynisme dan van? En toen dacht ik van ja, ik kan bijvoorbeeld bij zo'n interview misschien ook wel aangeven van nou dat ik bijvoorbeeld mensenrechten heel belangrijk vind. Dat doe ik ook wat aan, want ik geef elk jaar wat is het 25 euro een amnesty... Maar dan denk je, ja, dat is wel een hele makkelijke manier om iets aan het hogere te doen. Dus zou het niet zo kunnen zijn dat het cynisme misschien voortkomt uit de discrepantie tussen wat men vindt, wat men belangrijk vindt en wat men er vervolgens mee doet en wat voor moeite men er ook voor doet. Ja, De moeite zal het vooral ja. zijn. In de moeite is wel iets veranderd, want inderdaad heel veel mensen kiezen voor die manier om iets te steunen. Maar als ik laten we even van je gedachte gaan uitgaan, dan is het, komt het eigenlijk uit een soort schuldgevoel voor. Namelijk eigenlijk zou ik dit en dat moeten doen, en ik doe minder, dus ik voel me een beetje schuldig. Nu kun je dat verschillend interpreteren en verschillend omgaan, maar het bevestigt in ieder geval dat je van jezelf vrij hoge eisen hebt. En het is ook waar: eh, als er ergens een ramp op de wereld gebeurt, dan zijn heel veel Nederlanders geneigd om geld te geven. Ze willen iets doen. En er zijn natuurlijk allerlei omstandigheden, ook in de politiek en in de wereld, die, die, die, die dwars liggen en die ons verhinderen om het goede te doen. Maar we willen het wel doen. En we hebben het absoluut niet opgegeven. Ja. Dus we zitten wel met een conflict, maar dat hoort er een beetje bij. Als je idealist bent of als je idealen hebt, dan moet je ook kunnen omgaan met het feit dat idealen nooit helemaal waargemaakt worden. Er blijft een spanning tussen de realiteit... die vaak bitter en hard en moeilijk is... Mm -hmm. en idealen. Mm -hmm. En veel mensen... ik denk dat dat een deel van het antwoord wel is... veel mensen vinden die spanning dus moeilijk op te brengen... En, en, en besluiten dan maar dat er toch niks van komt... of dat het hopeloos is, of dat het te lang duurt... of te veel moeite kost. En dan kun je misschien cynisch worden. Maar zolang je idealen hebt... moet je je uiteenzetten met het feit dat het leven... Maar een deel van de idealen kan waarmaken. Daar moet je ook tevreden mee zijn. Ja, dat moet je eigenlijk accepteren. Ja. Maar eigenlijk zijn we dus allemaal idealist. Dan zijn we zijn wel heel fijn <lacht> om nou, met... het... 10% van de Nederlanders het die, die, die, die vind, die ja. vindt het belangrijk om... die, die noemt meer materiële belangen. Dus gewoon ja, bijvoorbeeld, ja. Hoeveel procent? 10. 10, 11% procent. Die, die, die vindt dus als je vraagt... wat is belangrijk in het leven? Zeg een mooi inkomen. Aha. Een dikke auto of dat soort dingen. Ja. Materialisten. Hè, loop, dus... loop van de schuren, je wilde wat zeggen. Ja, als ik, dit, als ik dit allemaal zo hoor, dan valt het met het cynisme en die somberheid in Nederland. Uh, het is het beeld. hè? He, nog wel uh, mee, ja. Er uh, nou ja, worden ook regelmatig van die onderzoeken gepubliceerd... waarin gekeken wordt van de, uh, welke mensen zijn nou de gelukkigste uh, uh, be bewoners van deze planeet. De Denen. En, en dan mogen mensen een rapportcijfer geven voor de kwaliteit van hun leven... voor hoe gelukkig ze zijn. En Nederland komt er altijd eigenlijk heel hoog uit. Ik dacht ja. in Scandinavië, die eindigen dan boven ons. En af en toe Zwitserland IJsland. ook. IJsland. ja. Maar als je naar dit soort dingen kijkt en, en ook naar de maatschappelijke betrokkenheid die uh, uit het werk van meneer Van den Brink uh, blijkt, dan denk ik dat het met cynisme en die somberheid eigenlijk allemaal reuze meevalt. Ja, maar daar staat dus tegenover. Ik bedoel, dit is waar. En in het dagelijks leven van mensen is ook allerlei reden voor een zeker optimisme. Maar als je nou kijkt naar wat Nederlanders vinden over hoe het met de maatschappij gaat, en het wordt dus door het SCP echt elke drie maanden onderzocht, daar komt al jarenlang uit. Al elke drie keer, vier keer per jaar opnieuw, dat wij vinden... met mij, hè, zoals Paul Snaap met mij gaat het goed... maar met ons als samenleving gaat het slecht. En over de samenleving is de Nederlander heel negatief. En hoe komt het? En over de politiek nog veel negatiever. En ja, hoe komt het dat ze zeggen, met mij gaat het goed... maar met de anderen gaat het niet goed? Ja, ik heb dus daar het idee over... dat mensen voor zichzelf nog wel bepaalde idealen hebben. Of niet nog, gewoon bepaalde idealen hebben. Maar omdat dat in de publieke sfeer, in de publieke opinievorming, maar ook in de politiek, niet erkend wordt... en ja. ook niet wordt gemobiliseerd, kent men dat dus niet terug. Dus ik kan wel idealen hebben, maar als ik denk, ik ben de enige... en ik krijg het in het openbare leven niet erkend, of er is geen enkele... Maar wie zou die die rol moeten vervullen? Ja, dat is toch, op een of andere manier is dat... Uh, dat kunnen politici zijn, maar ook... Uh, Balkende, maar... probeerde dat, geloof ik. Ja, maar luister... Uh, ja, oh, zo moet je doen. En ja. dat was het dan. En ik bedoel, dat is een formule. Maar dat is iets heel anders dan uh, verbeelding. Ik bedoel, We hebben de, bij die, het hoge definitie van het hoge niet van niks over mm -hmm. verbeelding. Je moet dat laten zien. Je moet dat laten leven. Je moet dat uh, kleur geven. Je ja. moet dat gewoon uh, niet met een formule afdoen. Dat is veel te maar. En de Nederlandse politici... Als ik dan toch een beschuldigende vinger mag wijzen... naar een bepaalde groep die hier wel een taak heeft... die zijn niet in staat om die A, die idealen die er zijn in de samenleving, om daar aansluiting bij te vinden... want ze denken zelf veel te veel in termen van belangen... en B, hebben ze niet de taal en ook niet het rhetorische vermogen... om op een verbeeldingsvolle manier voor ons allen zichtbaar te maken... dat Nederland inderdaad beter is dan we okay. vaak denken. Nou, uh, we hebben de rol van de media al even benoemd. Uh, maar zouden daar mensen moeten zijn die dat gloedvol weten te vertellen? Ik zal een ander voorbeeld geven. In het boek hebben wij een hoofdstuk opgenomen dat gaat over televisieseries... Ja. medische series en politie series, en die zijn geanalyseerd... van wat gebeurt er nou in zo'n serie? Dat is natuurlijk fictie, het is verbeelding, maar wat gebeurt er nou? Nou, daarin wordt onder andere getoond... dat, dat, dat politiemensen helden zijn die het kwaad bestrijden... dat artsen helden zijn die mensen iemand van de dood redden. Dus daarin wordt een bepaald soort heldendom en idealisme getoond. Daar kijken miljoenen mensen naar. Ja. Maar dat wordt dan afgedaan als fictie. Maar het is, ge het is getoond. Ja. Zo kan het ook. Ja. Nog een laatste vraag. Wat, wat, wat moet je eigenlijk zijn of kunnen... om zo positief in het leven te staan? Wat heb je nodig? Uh, van de ene kant moet je een zekere... Ik probeer het zelf... als een vorm van realisme te begrijpen. Want... Kun je open, open zijn, kun je onbevangen kijken naar wat Nederlanders doen. Of laat je je leiden door bepaalde modellen mm -hmm. en mensenbeelden die je al okay, had. Oké, maar wat heb je nodig om die houding te kunnen hebben? Een zeker geloof. Een geloof in het feit dat mensen niet alleen maar tot het kwaad geneigd zijn... maar ook tot het goede. Beide. Mm -hmm. Ja, als je daar helemaal niet in gelooft, dan ligt het cynisme om de hoek. Ja, ja. <lacht> en, en ook enige levenservaring, zou ik zeggen... Uh, ik heb gewoon ook wel mensen meegemaakt die, die hele fantastische dingen deden. Nou, waarom zou ik die niet in het verhaal opnemen? Ik bedoel, er gebeuren soms kleine wonderen, hoor. Ja. ja. Wat vinden jullie van het verhaal? Loek? Ja, nou, jij zei straks al, het valt mee. Maar wat doe jij bijvoorbeeld? Ben jij iemand met de idealen? Ben jij iemand die uh, nou ja, zich inzet voor dat hogere... Dat straks gedefinieerd is. <laughs> nou, ik, ik geef geld aan goede doelen. En uh, ja, ik heb daar net een opmerking over gehoord. Of dat dat maar een hele, hele. hoe zeg je dat? Een triviale vorm van, van altruïsme is. Ja, uh, dat we maar. Je er niet zoveel moeite voor te doen. Je hoeft er niet zoveel moeite voor te doen. En dat schiet ook wel eens door mijn hoofd op zo'n moment. Van ik zou, ik zou eigenlijk veel meer kunnen en willen doen. Uh, tegelijkertijd. Um, kom ik er dan niet aan toe? En ik vraag me dan tegelijk. Wel eens af van, is dat dan zo'n ramp? Want je kunt, ook, je kunt ook niks doen. Niks doen is ook een optie. En dat, en dat doe ik niet. Ik zat nog even na te denken over uh, uh, nou ja, die, die somberheid. Hè? En, en dat, dat cynisme bij Nederlanders. Heeft dat niet ook te, ook te maken met het feit dat mensen voor zichzelf wel idealen hebben? En dat ze tegelijkertijd van anderen verwachten dat ze die ook hebben en ze niet altijd zien? En daarom denken van, mm -hmm. ja ik probeer er het beste van te maken, maar dat zie ik in mijn omgeving niet ja. altijd. Dat nou, het ja. ook te maken heeft met verwachtingen die je van anderen hebt. Ja. Dacht ik nog even. Goed. Aan, en dat dan niet aan. Luister het, het boek, dat heet... Ik, ik pak even het blaadje erbij, Gabriel, dat ik eh, niet iets fouts ga zeggen. Het heet Eigentijdsidealisme en afrekening met het cynisme in Nederland. En het is geschreven door Gabriel van der Brink. En nu hebben we muziek. We hadden iets al aangekondigd. Achter iets schuilt gewoon een vrouw. En die heet Lisa van Vierge. En die wordt begeleid door... Boedi. En jullie gaan zingen This Is It. Ja. This is it. This is The city alive. This is it. This is it. The city. Dat is iets. En uh, het nummer heette This Is It. En uh, willen jullie haar zien, dan ja. moeten we naar Groningen. 14 januari, om 12 uur in de uh, Noorderslag. En uh, dat onderdeel van de Noorderslag waar zij te zien zijn... dat heet sessies. 14 januari. Goed. Gelukkig nieuwjaar. Hoe vaak hebben wij dat deze dagen niet gezegd... en waarschijnlijk allemaal nog gemeend ook. Maar geluk, hoe lang zijn wij daar in onze hersenen bewust van... Hoe lang kunnen wij een geluksgevoel vasthouden? En wat is het verschil tussen geluk en genot? En wat maakt het dat sommigen van ons juist dat geluksgevoel... helemaal niet voelen en lijden aan depressies? Ik praat erover met Loek van der Schuren, neurobioloog... aan de Universiteit van Utrecht. En met Claudie Bokding, klinisch psycholoog... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Loek van der Schuren, jij onderzoekt... hoe. Onze hersenen op zoek zijn naar stoffen die ons een prettig uh, gevoel geven. En Claudie, jij bent juist gespecialiseerd in depressies. En die zorgen ervoor dat we nergens plezier aan kunnen beleven. Luke uh, ik begin met jou. Wat is het verschil tussen geluk en genot? Voor mij is uh, geluk veel meer een, uh, een, uh, een proces waarbij je bewust bent... van uh, wat er zich in jouw leven afspeelt. En in hoeverre je tevreden bent met de kwaliteit ervan. Dus in hoeverre jou wensen vervuld zijn waarin er tegemoet gekomen wordt aan, uh, aan jouw behoeften, aan, aan hoe jij jouw leven graag zou willen zien. Dus veel meer een soort basale toestand van bewustzijn... ook van nou ja, uh, mm -hmm. hoe je leven eruit ziet. Dus de, voor mij heeft, heeft geluk veel meer te maken met dat je je bewust bent... van bepaalde zaken die er zich in jouw leven afspelen. Uh, en genot is meer een, een soort acute, aangename gewaarwording... Uh, uh, die... Je kunt hebben als je bijvoorbeeld iets lekkers eet. Als je seks hebt. Uh, naar mooie muziek luistert. Uh, in een plezierig gezelschap bent. Uh, dat soort zaken. Ja. is ook iets waar je heel erg in kunt opgaan, denk ik. In, in genot. Genot is niet iets waar je, waar je van bewust hoeft te zijn. Dat kan wel, maar dat, dat is, het, is, het, is, het, is het, het moment dat je het gewoon voelt. Ja. En je daaraan ja. overgeeft. Ja. En geluk is meer een beschouwing. Hè? Van... Voor, voor mij wel. ja. ja, ja, ja, ja. ja maar hoe, hoe, hoe ontstaat dat in onze hersenen? Genot? Wat ja. moet daarvoor gebeuren? Wat moet er gebeuren voor, voor genot? Uh, er zijn een, uh, in, in onze hersenen uh, zijn een aantal circuits geëvolueerd. En, en Met circuits bedoel ik een aantal hersengebieden... die met elkaar in verbinding staan. Um, die ervoor zorgen, dat is in de evolutie zo ontstaan... Uh, dat wij genieten van zaken die goed zijn voor onze overleving. Uh, en dat noemen wij natuurlijke beloners. Zoals eten, drinken, Aha. sociaal contact, uh, onderdak, uh, seks. Dat zijn allemaal zaken die um, nou ja, je overleving faciliteren, bespoedigen. En het is eigenlijk uit het onderzoek gebleken... dat mensen en dieren daarvan genieten... ook bereid zijn om daar moeite voor te doen. Um, dus de, dat is eigenlijk wat ervoor zorgt dat je ergens van geniet. En dat is dus heel evolutionair bepaald. Eten, drinken, seks. Hè? Dat is allemaal nodig voor de overleving van ons soort. Ja. Ja, dat klopt. Kijk, mijn mensen kennen ook een aantal uh, beloners die wat meer abstract zijn. Daarvan is uh, uh, geld denk ik de bekendste. Dat is mm -hmm. een, een, niet een directe beloner. Kijk, geld op zichzelf heeft geen waarde. Geld kun je niet eten. Uh, maar geld stelt je wel in staat om een aantal zaken te doen... Uh, um, waardoor je ja. overleving of je, je welbevinden... laten we het niet alleen over overleving hebben in deze... maar je welbevinden wordt, uh, in de hand wordt gewerkt. Ja. Uh, muziek is er ook zo één. Daar hebben we net weer een mooi voorbeeld van, uh, van kunnen meemaken. Um, dat is, muziek is eigenlijk nog wel de meest ongrijpbare van alle beloners, vind ik zelf. Um, maar ja, muziek, dat is iets wat bij het verbreid is over, uh, over de hele wereld. Alle beschavingen kennen muziek. En moeders over de hele wereld uh, zingen liedjes voor hun kinderen. Wat eigenlijk muziek een van de eerste nou ja, sensorische gewaarwordingen ja. van een kind maakt. Um, en iedereen kan een bepaalde soort muziek aanwijzen waar hij heel, waar, waar heel erg van geniet. Waar ze dus heel heftige emoties door, uh, door meemaken. Uh, dus het is niet alleen eten, drinken en seks... Uh, er zijn ook een aantal wat... Maar ja, laten we zeggen, die, die, die, die eerste drie eten, drinken seks... dat ja. is heel bazaal. Dat, dat heb je, zeker die eerste twee heb je gewoon nodig. Ja. He, want anders ja. sterf je zelf wel uit. Ja, precies. En zonder ja. seks sterf je nage, heb je geen nageslacht. Precies, dus, ja. ja. Ja, nou ja, wat er dan in onze hersenen gebeurt, eigenlijk wat uh, heel opmerkelijk is, vind ik zelf. Um, er zijn in onze hersenen een aantal stoffen geïdentificeerd. die wat structuur en werking betreft. Uh, nou ja, lijken op, op cannabis en op opiaten. zoals uh, heroïne en morfine. Ja. En dat zijn stoffen waarvan nou ja, iedereen wel eens een beetje weet. dat uh, als je dat soort stoffen tot je neemt. dan word je daar haai van. Um, wat je in feite met het totje nemen van dat soort stoffen doet... is zorgen voor een soort onnatuurlijke overstimulatie van die systemen. Dus die systemen die zeggen normaal gesproken als je iets lekkers eet... of als je seks hebt, van nou, we zijn goed bezig. Um, wat er gebeurt als je zo'n stof totje neemt... is dat je dat gevoel krijgt van nou, ik ben goed bezig. Terwijl er eigenlijk geen, geen concrete, directe aanleiding toe is. Maar in onze hersenen zitten die stoffen uh, en die zorgen ervoor... dat we dus kunnen genieten van bepaalde ja. zaken die, die goed voor ons zijn. Ja. Nou stelde ik mezelf in de inleiding de vraag: hoe lang kunnen je hersenen een genotsgevoel vasthouden? Ligt het aan het soort genot, of uh, is, ja, dat, dat, is dat te meten eigenlijk? Het, het hang, dat ligt aan het, het soort genot. Um, dat, is, dat is waarschijnlijk wel te meten. Ik zit even, even na te denken of dat ooit concreet onderzocht is: hoe lang een bepaald soort genot aanhoudt. Um, het is in ieder geval zo dat uh, in, in laboratorium-experimenten met, met proefdieren... kun je dus inderdaad kijken als je een, een, een diertje een aangename ervaring laat ondergaan... dan kun je naderhand aan veranderingen in zijn gedrag... kun je, kun je zien of dat dier dat mm -hmm. als uh, positief ervaart of niet. Um, dat bepaalde, de meeste natuurlijke beloners, zoals lekker eten en seks... die hebben wel een soort van, van na-eileffect. Ja. Tot, nou, tot een half uur, dat, mm. dat zeg ik even... Maar meer kunnen onze hersens uh, niet aan. Of worden we dan vermoeid... Nee, onze hersenen kunnen, vast, kunnen, nee, kunnen misschien niet eens meer aan. Kijk, wat er gebeurt ook bij uh, mensen die uh, stoffen tot zich nemen... waardoor ze zich op een onnatuurlijke manier goed gaan voelen. Zoals ja. we noemen heroïne. Um, dan zie je dat die systemen die daarop reageren... Uh, die gaan op een lager pitje werken of die gaan tegengas geven. Want eigenlijk wat er gebeurt is dat dat, dat genotse gaspedaal... dat wordt voortdurend helemaal tot op, uh, tot op de plank ingedrukt... Um, en nou ja, de motor van ons lichaam gaat er dus inderdaad op zor voor zorgen... dat er een, een soort van rem tegenover komt ja. te staan. Um, waardoor op het moment dat je je voet van die gaspedaal afhaalt... Nou ja, er, er een soort tegenreactie ontstaat. Ja. Ja. Uh, dat is eigenlijk ook iets wat uh, mensen die, die verslaafd zijn aan middelen heel vaak rapporteren. Hè? Dat, uh, nou ja, de eerste paar keer dat ik iets gebruikte, genoot ik er heel erg van en uh, werd ik er verschrikkelijk high van. Maar ja. is, met de tijd is dat wel minder geworden. Ja. Dus on, onze, onze hersenen die, die zorgen er ook voor eigenlijk dat nou ja, dit soort dingen gelimiteerd worden. en Als het gaat om natuurlijke beloners en om... Uh, nou ja, je, je dagelijks welbevinden. Denk ik ook dat het, dat het nodig is om bepaalde periodes te hebben van afwezigheid van genot. Om, om een volgende periode die van die genot weer, weer, weer als ja. zodanig te kunnen ervaren. Ja, ja. Ik, ik, ik, vroeg me, ja ik vroeg me één keer af. Ik, dacht, uh, ik word zelf ook ouder. Ik dacht, is het nou zo, naarmate je ouder wordt, dat je dan ook een soort sedatie hebt van voor de natuurlijke beloners. Wat dat bedoel je met sedatie? nou ja dat, je, dat het dus minder effect heeft, net zoals bij uh, mensen die Alsof er een, een ruïne opkomt. Ja, precies. Dat je daar een soort zeg maar, afname ziet in de mate waarin het nog belonend is. Naarmate is je dat ouder... zo? Ja, nou, dat weet ik niet. He, je, heb, jij, heb jij dit jaar minder van het eten met kerstgenoten dan af voorgaande jaren? Nou, dat niet. Nou, dat hangt een beetje af Het is trouwens je, wat heel je, slecht. Wat, dit jaar. Wat, je, wat je dit jaar gegeten hebt, ervoor, ja. daar laten we daar niet op ingaan. Nee, maar ik zit mezelf um, even te vergelijken met mij, mezelf in de kindertijd. Ja. Ik heb wel het idee dat toen de natuurlijke beloners. Uh, bijvoorbeeld zo'n eerste keer zo'n heel bijzonder lekker gebakje anders een veel sterker effect had dan wanneer ik nu uh, zoiets lekkers krijg. Dus ik, ik, heb, ik voel een soort. Maar dat heeft waarschijnlijk toch te maken met de schaarste waarin het aangediend wordt. Ja, dat denk ik ook. Ik zit, uh, ik zit even na te denken over uh, mijn, eigen, mijn eigen kinderen en, en hoe ontzettend ze zich kunnen verheugen op hun verjaardag. Ik ja. um, denk van ja, als je, als je zeven wordt, um, zoals mijn zoon niet al te lang geleden geworden is, ja, dan is dat, nou ja, dat is je, je, je zevende verjaardag. Dan heb je dat nog niet zo gek vaak meegemaakt en nog helemaal niet zo gek vaak bewust meegemaakt. Dus dat is iets heel bijzonders wat nog niet zo vaak gebeurd is. Ja. En als je wat ouder wordt, dan heb je al heel veel verjaardagen meegemaakt. Dus ik denk niet dat, ik denk ook dat het, het, het misschien wel het soort beloner is. Ik heb voor mezelf niet het gevoel dat ik uh, nu minder van dingen geniet dan een jaar of tien, twintig geleden. Ja, maar het is niet zo dat zeg maar, onderzoekers hebben bekeken naar het beloop van hersenactivatie wanneer je een beloning krijgt. Mm -hmm. En dat je daarin uh, bij mensen die ouder zijn minder sterkere activatie zit dan uh, bijvoorbeeld bij kinderen. Niet dat ik weet. Oh. Niet dat ik weet. Het onderzoek is misschien wel gedaan, maar ik ja, uh, kan het misschien wel even niet voor de eerste zeggen. Aan mijn eigen levenservaring, want ik ben vast de ja. oudste hier, 61 jaar. En mij valt op, als ik terugkijk, dat de tijd voorafgaande aan het gnot... en de tijd volgend op gnot, dat dat steeds belangrijker wordt. Een gnot is dus momentane, is mm -hmm. kortstondig. Ja. Maar geluk heeft wel degelijk te maken met uitkijken okay. naar dat moment... Ja. en terugkijken op dat moment. Ja. En naarmate je ouder wordt, wordt dat moment misschien minder intens... maar het traject van ernaartoe en er vanaf wordt langer. Ja. En dat betekent dat je een soort substitutie kunt krijgen... althans, ik heb dat soms wel ervaren dat genot misschien minder heftig is... maar geluk komt daarvoor in de plaats. Het, het, het, het bestendigt ja. meer. Het, het heeft een langduriger ja, effect. Het heeft ook op een ander effect. Ja, maar het is niet, zo, niet alleen maar het lichamelijke sensatie... maar het is ook het denken aan... Misschien ook wel het verbeelden van. Ja. Dus die kant van hoe je daarmee omgaat, dat, en ook de kennis ervan mm -hmm. eten, wordt ook interessant als je er iets meer van weet. Dus dan wordt het allemaal meer verstrengeld, ook met andere componenten van je ja. ervaring, niet alleen de lichamelijke, maar ook stukjes kennis, stukjes ja. herinnering, stukjes voor uitkijken naar. Nou ja, kijk, je, je evalu, evaluatieve vermogens die, uh, die, die worden beter. Als je opgroeit, uh, raak je op een bepaald moment ook beter in staat om je behoeftes uit te stellen. Um, maar tegelijkertijd, ik, ik zit ook te denken aan een recent onderzoek met, uh, met apen... waar ik pas over heb gelezen, uh, waaruit is gebleken dat informatie over een beloning... die eraan zit te komen, voor die dieren eigenlijk even belonend is. Oh. Als, um, of ja, misschien ja. niet even belonend, maar heel erg belonend is. Uh, als het, het, uh, het lekkers wat eraan zit te komen. Het bevestigt wat jij zegt. Wij ja. zijn de perfecte apen. Claudie, hoe komt het dat... De mensen die jij onderzoekt, die zijn depressief. Hoe komt het dat die niet genieten van die hele basale natuurlijke beloners... die Luke noemt? Ja, Wat dat is echt wel weer een ingewikkelde vraag. Nou, we weten wel dat inderdaad mensen die depressief zijn, die zijn minder gevoelig zijn voor beloners. En dat is overigens ook uit hersenonderzoek gebleken: hè, dat die specifieke hersengebieden minder geactiveerd raken als ze een beloner krijgen. En daarnaast weten we ook dat zij anders reageren op straf en dat dat ook langer naelt, de effecten van straf... en straf kun je natuurlijk ook vertalen als... dat je bijvoorbeeld iets niet krijgt in plaats van zeg maar directe straf. Jij zegt, ze reageren er anders op. Betekent dat uh, als ze minder uh, plezier hebben aan eten, drinken en seks... betekent dat dat straf dan ook minder hard binnenkomt? Of wat... wat... Nou, de, de, de effecten van straf blijven eigenlijk langer hangen. Dus de negatieve effecten daarvan, die blijven langer hangen. En dat blijkt ook uit hersenonderzoek, dat die specifieke hersendelen... en daar ben jij een veel meer specialist in... maar dat die, uh, zeg maar, langer geactiveerd blijven. Dus dat betekent eigenlijk... je kunt het bijna zien als een dubbele de straf als je depressief ja. bent. De beloners doen je minder. Dus bijvoorbeeld dingen die je normaal gesproken prettig vond... in contact met je kinderen of je familie, dat doet je minder. Uh, maar ook eten, heel veel mensen... Die die depressief zijn, die, die, die, het, het smaakt niet meer eigenlijk. Ja. Uh, seks is ook een belangrijk punt bij mensen met depressie. Ze beleven er eigenlijk niet zoveel mee. Maar wat is er dan ja. eerst? Is er eerst dat ze dat genot niet voelen en daarom depressief raken? Of is het, ze zijn depressief en daarom voelen ze dat niet? Nou ja, dat is nu eigenlijk een van de uitdagingen waar we voor staan... om te kijken van... Of het inderdaad kausaal is of het veroorzaakt wordt. Hè? Ja. Doordat er te weinig stimulatie is op, op die specifieke gebieden. als er een beloner komt. Of dat het een consequent is van dat je uh, depressief bent. En daarmee dat je ook je hersenen eigenlijk. als het ware. Uh, anders gaan functioneren. Er zijn al wel wat aanwijzingen. Bijvoorbeeld bij adolescenten. hebben ze onderzoek gedaan. waarbij uh, adolescenten, dus pubers. die. Al enigszins somber waren, maar niet echt depressief waren. En daar vonden ze inderdaad dat die specifieke hersenactivatie ook een voorspeller was voor uh, wie er straks een depressie kreeg en niet. Maar er is ook wel weer heel veel kritiek op geweest, want daar zeggen sommige onderzoekers van ja, maar die, die, je hebt die pubers eruit gekozen die toch al wat somber waren. Ja. Dus misschien waren die zeg maar, bij de geboorte of in de jeugd toch ook al uh, was, mm -hmm. was daar ook al die, die differentiële hersenactivatie. Ja, ja. Dus we zijn er nog niet helemaal uit. Maar in ieder geval is het duidelijk dat het een samenspel is bij depressie. En dus ook dat het van belang is dat als je, want ik behandel ook mensen met depressie, dat als je deze mensen behandelt, dat je moet gaan kijken of je door hen bepaalde gedragingen weer te laten oefenen, dat je eigenlijk daarmee ook de beloningen weer kan laten toenemen. Want jij geeft geen medicijnen wat de meeste mensen krijgen. Die krijgen een stofje via een pil, zodat die chemie in hun hersenen anders wordt. Nou, ik, ik heb mij met name gespecialiseerd in psychologische behandelmethode. Maar ik behandel ook mensen die daarnaast met antidepressiva okay. worden. En hoe behandeld. Zit met die behandelmethode van jou, hoe ziet die eruit? Nou ja, dat gaat er eigenlijk om dat je zowel... Uh, aan de uh, ik, ik doe met name cognitieve gedragstherapie. Dat is eigenlijk op dit moment de meest gangbare... psychologische behandelmethode, waar ook de meeste evidentie voor is. En dan richt je je zowel op het denken als op het gedrag... Dus uh, er wordt niet alleen maar ge gepraat over allerlei dingen die gebeurd zijn in het leven, maar er worden ook consequenties voor het gedrag onmiddellijk. Dus er wordt bijvoorbeeld... Je probeert ze een ander gedrag aan te merken. Ja, bijvoorbeeld hen weer bepaald gedrag te laten doen wat eigenlijk beloners oplevert. Dus je Hebben stelt ze. Dan... Nou, bijvoorbeeld, we, uh, we laten, uh, als iemand depressief is en uh, in het verleden heeft hij uh, veel gewandeld, bijvoorbeeld... dan doen we een combinatie van. En een beloning is dat wandelen, buitenshuis zijn plus nog de beweging, die combinatie... en daarmee de kans vergroten dat ze toch weer beloners krijgen. Dus eigenlijk wat we dan doen... is iemand kunstmatig in een situatie brengen... waarin hij uh, juist weer heel veel kans op beloning krijgt. En daarmee, en dat blijkt nu ook wel ook uit enig hersenonderzoek... dat je ook ziet dat daar... Dat heeft effect. Uh, dat het effect heeft. Niet alleen dat mensen opknappen, maar je ziet ook... Uh, en Er zijn een aantal fmri onderzoeken die hebben laten zien... dat die, dat die cognitieve therapie of cognitieve gedragstherapie... ook op hersenniveau zie je dat bepaalde stimulatie bij beloners... weer wat ja. meer gaat toenemen. Dus dat werkt op elkaar in, zou je kunnen ja, zeggen. Interessant. Ja, interessant. Eh, Loek, eh, of, of zijn er dieren die ook depressief kunnen zijn? Jij doet ratonderzoek bijvoorbeeld. Kan een mm -hmm. ratje depressief zijn? Dat denk ik wel. Al ben ik uh, zelf, als het gaat om uh, dierexperimenteel onderzoek naar, naar depressie, wel heel voorzichtig om te zeggen dat een, een dier echt depressief is. Kijk, uh, wat wij kunnen doen met dierexperimenteel onderzoek is kijken naar het gedrag van dieren. Uh, en als je je experiment goed opzet, kun je daaruit een, uh, nou ja, een aantal heel waardevolle conclusies trekken over ja. wat het dier daartoe brengt om te doen wat hij doet. Uh, maar je kunt een dier niet, uh, niet vragen of hij, of hij somber is. Nou, nou, is, nou is dat bij. Um, ik denk iets als, als depressie, uh, waarbij ja, je het toch heel erg te maken hebt met, met subjectieve uh, ervaringen, subjectieve emoties, is dat wat lastiger dan bij ja. verslaving bijvoorbeeld, ja. waar uh, ik zelf veel onderzoek aan doe. Waarbij we kijken, nou ja, zijn diertjes bereid om, om hard te werken, ja. om aan een middeltje te komen? Zijn diertjes bereid om vervelende omstandigheden te verdragen, om aan een middeltje te komen? En dat blijkt zo te zijn. Ja. Ja. Claudie, nog even naar jou. Die, die therapie. Hoe lang moet je dat... Ik noem het maar therapie. Ja, en dat, ja, is ja, dat is het ook, toch? Ja, dat ja. is het ook. Maar <laughs> hoe, moet je dat heel, je hele leven blijven doen dan... om, <tus> om uit die depressie te blijven? Um, nou, ja, Ik vind zelf het meest spannende eigenlijk van de afgelopen jaren... dat we hebben gevonden dat er een aantal psychologische behandelmethoden... dus therapieën zijn, dus zonder pillen... maar echt met praten en handelen, dus bepaalde dingen anders gaan doen... dat je echt op lange termijn uit depressie kan blijven. Dus je vindt echt duurzame effecten... zonder dat je die therapie eindeloos hoeft voor te okay. zetten. Vroeger dachten ja. we altijd, we moeten eindeloos... en soms zelfs nog elke dag naar de therapeut. We weten nu dat wij bijvoorbeeld een, be een behandelprogramma ontwikkelen met acht uh, gesprekken. En dan blijkt dat mensen zelfs over vijf, vijf en een half jaar... Dat nog beter, effecten? Ja, nog steeds effect Die zijn beter beschermd tegen een depressieve terugval... dan wanneer ze het niet hebben gehad. Dus ja. we vinden echt duurzame effecten. En wat natuurlijk heel spannend is om te kijken... of die duurzame effecten uh, ook in de hersenen terug te vinden zijn. Okay. De tune loopt. We moeten stoppen. We zouden er nog lang over toe willen praten. Mag ik jullie alle drie hartelijk danken. Loek van der Schuren, Claudia, Bokting en Gabriel van der Brink. En natuurlijk IT. Luisteraars, als u wilt reageren op dit gesprek... mail dan even naar pavlofradio.ntr.nl Straks naar het Nieuws van Zevenen, langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Informatie, educatie en cultuur. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Governor, uh, they are so close. Iowa in de Amerikaanse verkiezingsgeschiedenis. Thank you so much, Iowa. The Iron Lady, Margaret Thatcher. Mr. Chairman, Mr. President, ladies and gentlemen. En een vergeten zedenschandaal uit ons Indië. OVT, Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten.